2 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal de horeca- en evenementenbranche zijn van plan morgenmiddag te demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Ze vinden de coronaregels in de horeca te streng en eisen dat er niet meteen boetes worden uitgedeeld. Ook willen ze dat er vanaf 1 juli weer festivals in de buitenlucht worden toegestaan. En ze willen meer financiële steun van de overheid. Volgens de initiatiefnemers worden het nachtleven, de horeca en de entertainmentsector te hard geraakt door de coronamaatregelen. En wordt dat door de overheid onvoldoende erkend. Bij de rellen afgelopen weekend in Stuttgart in Duitsland is volgens de politiechef voor miljoenen euro schade aangericht. 40 winkels werden geplunderd en 19 politieauto's gesloopt. Zaterdagnacht sloeg de vlam in de pan toen de politie een 17-jarige jongen controleerde die mogelijk betrokken was bij een drugsdelict. Een groep van bijna 300 mensen die op dat moment in het centrum was, belaagde daarop de politie. En later voegden zich meer mensen bij de groep, waarna uiteindelijk tussen de 400 en 500 relschoppers willekeurig etalages vernielden en winkels plunderden. In de Britse stad Reading hebben inwoners een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de mesaanval van zaterdag. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, drie anderen raakten gewond. De herdenking was onder meer bij het park waar de dader toesloeg. De Britse autoriteiten gaan uit van een terroristische aanslag en zeggen ook dat de dader alleen handelde. De verdachte werd volgens persbureau Reuters sinds vorig jaar in de gaten gehouden door Britse inlichtingendiensten. In Brabant blijken opnieuw twee nertsenfokkerijen besmet met corona. De bedrijven liggen in de gemeente Gemert-Bakel en worden vandaag nog geruimd. Volgens Omroep Brabant is het bedrijf in Gemert de grootste nertsenhouder van Nederland.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 Partner, get ready! Zin in met ongevalste country muziek. Yeehaw. Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 s avonds op CFM Zandvoort. Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. Oh, God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. <tie>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 We in Zandvoort, een hele middag En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur, dus uh, Albert-Jan en ik uh, zijn er weer. Studio Tolweg 10A. En we beginnen met een lekkere plaat uit de jaren tachtig van uh, Billy Joel. En You're Only Human. Goedemiddag, Albert-Jan en hallo luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars. Uh, ik weet zeker dat er ook kijkers zijn al op dit uh, vroege tijdstip. ZFM-live, kan ja. je live meekijken? Je ziet me niet, maar ik ben er wel. Uh, ja hoor, drie uur lang live vanaf uh, de Tolweg uh, 10A, de studio van uw enige echte lokale zender. Buiten schijnt uh, heerlijk het zonnetje. Heerlijk weer. Dus alles klopt weer. Ja, en morgen uh, zitten we ook weer lekker binnen. Is, is wellicht ook weer mooi weer, maar daarover straks uh, meer. En we hebben witte rook in uh, Zandvoort. Ja, dat is breaking news. Onze collega, uh, uh, de heer Dongen uh, van Goedemorgen Zandvoort, die kon uh, dat uh, mededelen aan uh, Zandvoort. Want ik had mijn Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, had ik zoiets van uh, bevoegdhedencollege naar burgemeester vanaf 15 juni. Nou, die kan ik dus weer uh, weg doen. Want uh, inderdaad, vanmorgen werd er dan bekendgemaakt... dat Zandvoort inderdaad een nieuwe coalitie heeft. Daarover uh, straks, na, na het weer en nog wat muziek uh, meer... want uh, het interview wat uh, de heer Roy Dongen, onze collega, had met Erik van den Burg... Uh, dat is opgenomen door onze collega Jaap Koper... en dat is in uh, twee, uh, twee stukken ge geknipt... Dus de, u, u hoort straks uh, uh, nogmaals dat interview, weliswaar in twee stukken... maar over hoe het allemaal heeft uh, kunnen gebeuren en hoe het een en ander tot stand is gekomen. Ja, en hij heeft ook nog nieuws over de wethouders. Wie gaat wethouder worden? Nou, ja, dat is een mooie cliffhanger, vind je niet? Ja. Ja, ja goed. Um, verder hebben we natuurlijk de, uh, de, het weerbericht. Het blijft om half drie, blijft het zo, wordt het mooier, wordt het uh, minder mooi. U hoort allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, uh, dat is uh, deze week Goliath. De naam, uh, denk je, een grote beer. Nee, maar het is een, het is een wat oudere, lieve, aanhankelijke uh, hond. Een schapendoes. En die luistert naar de naam Goliath. Het gedicht van de dag, ja, uh, Rob. Het moest er een keer van komen. Want ik bedoel, het is een trouwe luisteraar van ons. Ze is, al, ze, worden, ze is al bijna drie. Zo, zo oud? Dus, ja, Filou is al bijna drie jaar oud. En. Uh, die luistert uh, bijna elke zaterdagmiddag uh, gezellig naar ons programma. Dus ik dacht van weet je wat, we gaan daar eens een gedichtje op maken. Dus uh, filou, om uh, kwart voor vijf dan komt hij, je gedicht van de dag. En uh, inderdaad met de titel Filou. Het is echt een uh, lullaby, is dat, weet je wel, wat je liedjes voor jonge dames, om het zomaar te zeggen. Hele jonge dames. In dit geval nog geen drie jaar Filou. Goed, uiteraard natuurlijk terug naar de realiteit, terug naar Zandvoorts nieuws in het kort. Ook dat hebben we, dat laten we niet voorbij gaan. We hebben natuurlijk op kwart over vier Pit Report. Er eh, is natuurlijk, ondanks het feit dat, nou ja, ze zijn gaan het opwarmen voor 5 juli. Want dan barst het racegeweld in de Formule 1 weer los. En natuurlijk zijn er weer nieuwtjes uit de Pitstraat. Dus dat om kwart over vier. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort Dankjewel Albert-Jan en we hebben uiteraard ook heel veel lekkere zonnige zomerse muziek Het is zomaar en morgen volgens mij de langste dag hè? 21 juni als ik het allemaal goed heb Toch? Ja, klopt Oké, okay. nou Tussen twee en vijf weer uh, muziek en informatie voor Zandvoort en de regio We sta niet aan te gaan Na mijn mond vol tanden Nee, ik heb nog Wel mijn woordje klaar Het is net of na, nou. Alles is veranderd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 Schooflijn voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliezen. the key. Sommers muziek, waaronder uh, deze Summer in the City. All night. Despite the heat, it will be alright. baby, don't you know it's a pity? Night, it's a different world. Go on, I'll find the girl. Come on, come on, it's dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And baby, don't you know it's a pity The days can't be like the night in the summer, in the city. the world Juist even over de laatste dag. Nou, dat is er vandaag de laatste dag. 20 juni 2020 en dat brengt ons ook meteen bij Midsomernacht. En de Midsomernacht is eigenlijk een magische tijd, Albert Jan. Een tijd waarin het onmogelijke mogelijk is. Oh, dus profiteer goed. daarvan. Ik verheug me er wel op. Heel goed. <laughs> het nieuws in het kort nu. Nou ja, goed, al is het natuurlijk de breaking news. Vanmorgen uh, hoorde je het allemaal. Uh, Zandvoort heeft namelijk een nieuwe coalitie. Ruim een maand nadat de drie wethouders van Zandvoort zijn opgestapt... kan er een nieuw college worden gevormd. Onder leiding van formateur Erik van den Burg... is er een principe coalitieakkoord bereikt tussen VVD, CDA, eh, PvdA eh, en G GBZ. De drie grootsten van deze vijf gaan een wethouder leveren. De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ hebben de afgelopen weken onder leiding van voormateur Erik van den Burg gesprekken gevoerd over wat nodig is voor Zandvoort voor de resterende bestuursperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Vrijdag 19 juni, dus vers van de pers, hebben de vijf partijen een principe coalitieakkoord bereikt. Met dit principeakkoord is tevens overeengekomen dat de partijen VVD, D66 en CDA een wethouder gaan leveren. Waarvoor het college van burgemeester en wethouders naast de burgemeester wederom uit drie wethouders zal bestaan. Ellen Vrij, VVD en Gert-Jan Bluis keren terug op hun positie. Wie namens D66 de wethouderspositie gaat invullen is nog niet bekend op dit moment. De portefeuilleverdeling wordt naar verwachting in de loop van komende week naar buiten gebracht. Momenteel wordt het principeakkoord verder uitgewerkt op details. Na verwachting ligt er tot ligt er eind volgende week een definitief coalitieakkoord... dat door de vijf fractievoorzitters zal worden ondertekend. Hierna zullen de drie wethouders zo spoedig mogelijk worden geïnstalleerd door de gemeenteraad... waardoor wordt weer bestuurd kan worden door een voltallig college van burgemeesters en wethouders. Het streven is dat dit tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni zal plaatsvinden. Na het weer en twee platen om half drie... Uh, hoort u meer uh, van het interview wat uh, onze collega Roy Dongen had met Erik van den Burg? Vanmorgen tijdens Goedemorgen Zandvoort, zodat ook onze luisteraars dat uh, kunnen meenemen. Goed, verder in het niet... Well, een beetje, beetje in het kort. In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie een 33-jaar man uit Beverwijk aangehouden in een woning aan de Haltenstraat. De man wordt verdacht van een zware mishandeling omdat de verdachte mogelijk in het bezit was van een vuurwapen kwam een speciaal arrestatieteam ter plaatse om de woning in te vallen. De haltestraat werd vanwege de arrestatie enige tijd uh, afgesloten. Het vuurwapen is niet aangetroffen. Sinds 23 mei was Bibliotheek Zandvoort beperkt open alleen op zaterdag vanaf vandaag, dus vanaf afgelopen maandag, is de bibliotheek weer open voor de gebruikelijke, op de gebruikelijke openingstijden. De overheid heeft aangegeven dat er niet te veel mensen op één plek mogen zijn, ook niet in de bibliotheek. Daarom kunnen bezoekers voorlopig alleen terecht voor het lenen en terugbrengen van materialen. En probeer een bezoek aan de bibliotheek zo kort mogelijk te houden en ga bij voorkeur alleen. Houd er rekening mee dat een beperkt aantal bezoekers tegelijk in het pand aanwezig mag zijn. Er kan aan u gevraagd worden om buiten te wachten. De horecagelegenheid bij de bibliotheek is vooralsnog gesloten. Daarentegen de toilet- en douchevoorzieningen op campings, kampeerterreinen en vakantieparken zijn ook wederom vanaf 15 juni weer in gebruik. In de veiligheidsregio Kennemerland is dus de nieuwe noodverordening van kracht met deze aanpassingen. In de nieuwe noodverordening is ook de versoepeling van de bezoekersregeling voor verpleeghuizen opgenomen. Alle coronavrije verpleeghuizen mogen van vanaf 15 juni weer bezoek ontvangen. En tot slot, Zandvoort heeft zijn blokken terug. Vanmorgen klokslag 9 uur werd de winkel in de Halterstraat op vrolijke wijze geopend. Het blokkerpersoneel sprong een gat in de lucht bij de met oranje ballonnen versierde ingang. De eerste klanten stonden buiten al voor negenen in de rij om de nieuwe blokken te gaan proeven. En de eerste koopjes te gaan scoren. De eerste reacties waren allemaal positief. Blij dat hij terug is. Op het Badhuisplein staat vandaag ter promotie van de nieuwe winkel... Een omgebouwde SRV-wagen met typische blokkeruitingen. Om de bezoekers op te attenderen dat er in Zandvoort weer een blokker is gevestigd. Nou, daar is Zandvoort heel erg blij mee. Zeker. Goed hè, dat de blokker weer terug is hier in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan voor het uh, nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM-app die je gratis kan downloaden in de Play Store en App Store. Such a good feeling. En nee, dat was een, de speciale uitvoering van uh, Always There. Nou, mocht je nog niet in de Hattenstraat geweest zijn uh, de afgelopen dagen... het ziet blauw van de lijnen daar, Obetjant. Uh, het is Google Maps, maar dan in het echt. Ja, ja, ja, ja. Want uh, er wordt zelfs door autos uh, nu over, het, uh, over de terrassen heen gereden. Oh, yeah. Omdat ze denken dat die rijbaan uh, zo, zo loopt uh, tussen die strepen, zeg maar, hè? Ja, klopt. Ik ja. uh, je moet wat dat betreft... Uh, je, als je op het terrassen zit, moet je op je tenen letten... Want... Ja, het is... Maar kan je zo herinneren dat wij daar twee weken geleden... of een week geleden ook best twee tweeën over hadden... van, moet je eens luisteren... Uh, wie, gaat, wie, gaat, wie gaat dit allemaal snappen? Al die lijnen en al die visjes... en ja, die, klopt. Al, al die toestanden. Ja. Je hebt een doorgetrokken streep... in het, in het midden van de rijbaan... en je, aan de zijkant heb je van die, van, die, van die... waar je overheen mag stappen... waar de stukjes ontbreken. Dus uh, laten we zeggen... Uh, de horeca, in het breedste zin van het woord... heeft natuurlijk wel uh, best wel wat moeite... met die steeds wijzigende RIVM-regels. Uh, leek het in het begin allemaal uh, nou, hartstikke goed te gaan... en het uitbreiden van terrassen... en uh, goed overleg, wekelijks overleg. Uh, op, een moment, nou, op een gegeven moment kwam men erachter van... Nou, die, die helderstraat hoeft niet altijd dicht. Nee, klopt. Uh, dus dat kan, als dat van, van, van donderdag tot en met zondag is, is het ook goed... Uh, dat was dus een aanpassing op het bestaande uh, regime... En uh, wat schetst onze verbazing dinsdag uh, uh, uh, in de Halterstraat? Uh, het waren allemaal blauwe lijnen en het was Google Maps, maar dan in het echt. Ja, de Blijner heb ik nog uh, aan het werk gezien uh, inderdaad daar. Uh, die had het er te druk bij. Klopt. Dus, en uh, uh, uh, ja, weet je wat me ook opvalt? Die gezellige terrasjes die uh, buiten mochten staan, die zien, ja. die zien we ineens niet meer. Nee, sterker nog, er zijn, uh, dus, dus eerst, eerst mocht men een terras uit, uh, uitbreiden. Goed overleg met, uh, tussen de gemeente en, uh, en de ondernemers... Dus daar, daar, ze zich, daar zijn ze mee bezig geweest, tot volle tevredenheid, als ik, het, als ik de berichten goed gevolgd heb. En, dan op, en dan nu is het allemaal weer teruggedraaid, en nu, weer, het is helemaal teruggedraaid. En toen is het weer iets ver, ver, verruimd, maar per saldo, uh, je tras is, is niet groter geworden. Nee, volgens mij ook niet. En sterker nog, in sommige ondernemers in de Halterstraat is het tras kleiner geworden. Maar we gaan het er morgen uitgebreid over hebben, toch? Ja, morgen gaan we morgen tussen de 3, en nee, tussen drie en 4 gaan we met uh, gaan we weer even een rondje maken door de Halterstraat En uh, allereerst. Uh, Rond de klok van tien over drie gaan we praten met Floor Koper van de Meerpaal. Dat is een restaurant. Dan moet je sowieso al reserveren wil je daar naar binnen. Die, die is meegegaan met die uitbreiding van het terras. Werd ook weer wat groter. En nu nou moet hij ze weer inkrimpen. En dan kan hij even de tafels moet hij weer in de opslag uh, zetten. Dus daar gaan we morgen mee praten. We gaan uh, praten met uh, Ron Brouwer van Laudan Hardy uh, En die gaat ook zijn visie daarover overgeven. En wellicht uh, nog, een, uh, nog een andere uh, ondernemer. Maar even de, de, de, de, de, de emoties peilen van hoe de zaken er nu voor staan. Ja, en ze hebben het wel voorgelegd zeg maar, dat ze het vreemd vinden aan de burgemeester. Ja, klopt. En, nou ja, en toen werd het ook weer een beetje aangepast. Maar ja, tafels komen er niet bij. Sterker nog, er wordt niet aan een uitbreiding van trusten gedaan. We gaan het morgen uitgebreid horen. Tussen uitgebreid twee over. en vijf uur op de Zandvoort Radio. Zandvoort op zondag, maar ze dadelijk eerst daar onder meer het weerbericht. Even na half drie krijgen we inderdaad die hittegolf. Daar ben ik heel benieuwd naar. Voor het straks van Albert Jan naar deze van Abba. Uh, Totnieuw, we draaien allemaal bij CFM Zandvoort. De hits uit het heden en het verleden, zo ook deze van uh, ABBA. CfM Zandport, weer nou, inmiddels uh, één over half drie. Ik heb de zwembroek alvast uh, uit de kast gehaald. Uh, doe ik daar goed aan, uh, albert <lacht> Of niet? <lacht> ik, laat, ik, laat, ik laat me daar niet over uit. <lacht> goed. <lacht> ik, ik doe het in ieder geval niet aan, want ik heb nog meldflessen. Dus. <lacht> het het, het weerbericht. Vandaag begonnen we de dag volop met volop zonneschijn. Geleidelijk ontstaan er stapelwolken en vanmiddag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan een lichte bui voorkomen. Bij een matige westenwind wordt het 21 graden. Vanavond schijnt de zon nog flink. Komende nacht is het ook helder. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen is er wat meer bewolking, maar in de ochtend schijnt nog steeds de zon. Zeker in de middag neemt de kans op wat lichte regen dan wat motregen toe. Het wordt 22 graden en er waait een matige westenwind. Maandag schijnt de zon weer flink. Het wordt ongeveer 24 graden en er waait matige tot westen tot een zuidwestenwind. En dinsdag wordt het flink warmer met maxima tot zelfs 27 graden. Er staat nauwelijks wind en dat maakt het vooral in de volle zon nog veel warmer. Bovendien doet het wat benauwd aan. En tot slot, de rest van de week is het zomers tot tropisch met veel zon. Het wordt 30 graden en het is voor het gevoel... Heet. en voor een vrij... en terwijl ook de luchtvochtigheid aan de hoge kant is. Nou. nou, weet je wat? Ik hou het gewoon bij een korte broek. Kan dat, ja. dat? Kan, kan dat ook. Ik twijfel nee, nog. Dankjewel je wel. <laughs> www.ricoweer.nl Daar kan je het weer nalezen voor de komende dagen. Het ziet er goed en zomers uit. Dat was het weer. En ik zei het net al van oud tot nieuw we druisen allemaal en dit is een nieuwe single. Venice Beach, California And as I step outside I fall into the cold blue summer sky Peace. Nederland 2 hadden we eigenlijk uh, helemaal niks, ook nog geen ZFM TV en uh, geen MTV en uh, The Music Factory, ook niet. En uh, ja, ja toen, uh, toen was er geen bal op de tv en nu hebben we 10.000 zenders... en er is nog steeds geen bal op de tv. Dus wat dat betreft is het wel uh, gewoon een actueel plaatje eigenlijk. Deze van uh, Doema en uh, Doris D. Nou ja, de witte rook is er, uh, Albert Jan. Ja, klopt. Nou ja, zoals gezegd, een maand, uh, ruim een maand geleden... nadat de drie wethouders van Zandvoort zijn opgestapt... kan er een nieuw college worden gevormd... onder leiding van formateur Erik van den Burg... Is er uh, gisteren een principe-coalitieakkoord bereikt tussen de VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ? De drie grootste van deze vijf gaan een wethouder leveren. Vanmorgen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort had onze collega Roy Dongen een interview met Erik van den Burg, de formateur. En uh, onze collega Jaap Koper heeft hem even in tweeën geknipt. En we gaan nu uh, luisteren naar deel 1. Komt hier we gaan aan? nu praten met Erik van der Burg, de formateur. Het was heel moeilijk om aan de telefoon te krijgen. Uh, ik hoop dat het met de onderhandelingen makkelijker ging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, excuses. Ik weet niet wat er met mijn telefoon in de hand is. Maar uh, ik begrijp dat jullie rechtstreeks bij mijn voicemail uitkwamen. Ja, dat is wel zo. Maar we zijn in zijn antwoord wel gewend dat er af en toe een kleine verstoring in plaatsvindt... als je wil communiceren in de politiek. Dus wij geven niet zomaar op. Nee. Het en het is dat. gelukt. Precies. Ja. Ja, oh, uh, nu beaandhuurd. Het is gelukt. We hebben een, een nieuwe coalitie. We hebben een nieuwe coalitie. Uh, de onderhandelaars hebben gisteravond uh, rond uh, half twaalf een uh, onderhandelingsresultaat uh, bereikt. Nou, dat betekent dat we het nu gaan uh, mooi maken. Oftewel, de tekst moet even goed worden nagekeken. Uh, het moet allemaal even goed op papier komen uh, te staan. Uh, um, en de Partij voor de Arbeid als een van de vijf partijen heeft toch een procedure waarbij zij het aan de leden gaan voorleggen. Met een positief advies uiteraard. Uh, maar er ligt dus nu een, een akkoord van deze vijf partijen met het als uitgangspunt dat op 30 juni, uh, dus over anderhalve week, het nieuwe college kan worden geïnstalleerd en het coalitieakkoord uh, formeel kan worden vastgesteld. Uh, nou, we mogen u wel feliciteren. U zet Zandvoort weer in en vaart op de kaart. Althans nou, op de politieke kaart. wil u feliciteren, maar het is denk ik heel, gewoon heel goed voor Zandvoort... dat er weer een bestuur is. Want juist in deze tijd uh, waarin uh, we te maken hebben... met niet alleen een coronacrisis, maar ook een economische crisis... die juist ook Zandvoort treft op het moment dat in Zandvoort... ook het geld moet worden verdiend uh, aan de hand van toerisme... is het gewoon belangrijk dat er een... Uh, volledig bestuur kan, kan zitten. Dat is helemaal waar. En voor de zekerheid, want uh, het is natuurlijk politiek, we hebben in deze coalitie welke partijen uh, zo meteen zitten. We hebben straks een vijf partijen coalitie in Zandvoort. zijn de VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ. Die leveren met z'n vijven drie wethouders. En die wethouders die zullen als uh, politieke achtergrond hebben eentje van de VVD, eentje van het CDA, eentje van D66. Dat is een uh, prachtige en bijzondere coalitie. De andere partijen zijn ze niet vertegenwoordigd in het college dus. Nee, kijk, het is uh, ooit begonnen met een... Uh, of ooit, voor mij ooit begonnen... met een uh, kijken of er een uh, poging kon komen in de coalitie van uh, OPZ, VVD en CDA. Nou, dat uh, uh, bleek uh, uiteindelijk uh, niet, uh, niet mogelijk... Vandaar dat ik op basis van mijn gesprekken toen met alle fractievoorzitters. tot de conclusie kwam dat deze coalitie de meeste kans verslagen maakte. Uh, nou, dan is uiteindelijk uh, is dat dus uh, gisteravond gelukt. Nou, nogmaals, daar zijn we op zich heel erg blij mee. En zijn de gezichten van deze wethouders ook al uh, bekend? Of zijn die nog uh, geheim? Van uh, twee van de drie wethouders is dat bekend. Want de wethouders van. Uh, het CDA en de VVD, die uh, blijven. Dus daarin ziet ze twee uh, bekende gezichten. D66 zal nu een procedure starten. Dat hebben zij landelijk zo geregeld. Dat als er ergens een wethouder niet komen, dat ze daar een formele sollicitatieprocedure voor starten... die wordt nu opgestart. Dus de naam van de d 60 wethouder dat zal nog een, uh, een dag of 10, 14 duren. Een dag of 10, 14 zelfs? Dan is, is het coalitieakkoord al getekend. Nou, D66 streeft er heel erg naar... Om uh, voor de 30e de naam bekend te kunnen maken. ...maar dan kan je namelijk op de 30e ook deze wethouder installeren. Dus daar is het streef van D60 heel erg op gericht. Uh, ze willen ook een zorgvuldige procedure doorlopen. En zorgvuldigheid gaat bij D60 ook uh, boven de snelheid. En dat is denk ik ook terecht. Uh, maar het streef is opgericht om op de 30e drie wethouders te kunnen benoemen. Waarvan nu twee namen bekend zijn. En de derde naam is dan nog even spannend. Dat is inderdaad spannend uh, voor zijn antwoord wie de derde naam gaat worden. En is er ook een portefeuilleverdeling uh, waarom een tipje van de sluier over opgelicht kan worden? Ja, er is een portefeuilleverdeling, maar we wachten eerst even af dat alles formeel goed op papier staat. We hebben de teksten gisteren met elkaar uh, doorgenomen en daar ook eens over de tekst een akkoord bereikt. Alleen dan moeten er nog wel even wat aanpassingen plaatsvinden. Dus wij zullen in de komende week, ik verwacht woensdag of donderdag, zullen we naar buiten komen met niet alleen de tekst van het coalitieakkoord. Uh, ook met de uh, verdeling, Maar dat uh, zal dus woensdag of uh, op donderdag zijn. Ja, ja. Uh, we proberen natuurlijk toch nog eventjes uh, verder te vissen. Het gaat dus niet We gaan er nu mensen halverwege de rit op het compleet nieuwe dossier zetten. Zodat ze uh, alles weer opnieuw moeten inwerken. Dat kost meer een half jaar. Ja, nou ja. Zoals ze zelf al zei. Dat is inderdaad uh, vissen. En dan is het aan mij uh, als... Uh, als uh... Als, als vis zou ik bijna zeggen de taak om niet aan uw haakje te slaan dus ik ga hier niet op in uh, komende woensdag of donderdag dan worden de portefeuilles uh, bekendgemaakt ja, nee, ik heb net natuurlijk de boswachter gesproken dus vandaar dat ik uh, helemaal in de natuur zit met uh, vissen, jagen uh, en dat soort dingen ja, ja nee maar helaas uh, ook daar zullen we heel even op moeten wachten om woensdag of donderdag de formele tekst naar buiten te brengen inclusief de portefeuilleverdeling. en dan heeft u ook uh, twee van de drie wethouders namen heeft u dan Nou krijgen krijg je dan Old and Wise, inderdaad uh, de gouden oude single van de Allen Parsons Project. Dat allemaal bij uh, ZFM. We nou, Dus juist het uh, eerste deel van het interview van vanmorgen. Roy Dongen die uh, sprak met de formateur en er is witte rook, Albert-Jan. Uh, Klopt, nou, eind volgende week nog weer verder nieuws. Maar in ieder geval, de burgemeester hoeft het uh, niet langer in zijn eentje te doen. Dat is nee, toch nog, nou, nog een paar dagen. Nog een paar dagjes. Maar goed, uh, gaan we nu naar het tweede deel van het interview. Het tweede deel, waaronder ook uh, zeg maar het deel waarin uh, verteld wordt uh, wie weer wethouder gaat worden. Dat gaan we nu horen. Ben ja, benieuwd. We zijn natuurlijk al blij in Zandvoort dat we in ieder geval weer een uh, college krijgen. En dat uh, Zandvoort weer bestuurd kan worden. Uh, en dat uh, onze burgemeester David Molenburg niet alles alleen hoeft te doen. Dat scheelt nou, wel heel veel. Dat is ook gewoon buitengewoon belangrijk. Want uh, uh, geen enkele vorm van kritiek op de burgemeester. Maar het is gewoon om heel veel redenen niet goed als er geen wethouders zijn. Ten eerste, een burgemeester kan ziek worden. Ten tweede, een burgemeester heeft het recht op vakantie. Uh, en ten derde. Een burgemeester heeft ook gewoon zijn handen vol aan de burgemeesters uh, taken. Zoals openbare orde en veiligheid. En als je dan ook nog het werk van drie wethouders erbij moet doen... ja, dan kun je toch niet de taak van vier mensen in één of dezelfde wijze vervullen. Dus het is gewoon goed dat er uh, zo snel mogelijk weer wethouders uh, zijn. En dat de situatie waarin de burgemeester... Uh, nou, feitelijk alleen heerschappij had, maar zo kort mogelijk heeft geduurd. En uh, gisteravond die onderhandelingen waren die face-to-face... Uh, uh, -face, of waren die allemaal online... Uh? Nee, nee, we hebben uh, de informatie vooral uh, uh, on, uh, online gedaan. We hebben de formatiegesprekken uh, vooral face-to-face uh, -face gedaan. Uiteraard met inachtneming van uh, de coronarichtlijnen. Er is ja, geen misverstand over. Dus dat is en anderhalve meter en heel veel met uh, alcohol uh, steeds uh, desinfecteren. Maar dat hebben we wel face-to-face -face, uh, gedaan. Ja, nou, nu word ik toch weer heel erg geïnteresseerd... wat er allemaal met alcohol gedesinfecteerd is... als dat gisteravond om half twaalf is afgelopen. ja, het bleef beperkt op de handen. Want A, moet je nooit onderhandelen terwijl je alcohol drinkt. B, heb ik in mijn leven geen alcohol gedronken... want ik drink geen alcohol, dus dat schiet niet op. Dus we hielden het gewoon beperkt tot uh, koffie, thee, chocolademelk en water. Dat is voor Zandvoort waarschijnlijk een hele nieuwe ervaring. Uh, op deze manier de college om de door te komen. Uh, uh, waar is moeilijk? Ja, het waren pittig overleggen. Het heeft ook langer geduurd dan, uh, dan uh, eigenlijk iedereen, uh, iedereen dacht. Maar het is ook uh, goed, want je kunt beter uh, de verschillen die je met elkaar hebt gedurende de onderhandelingen goed met elkaar uitpraten. En dan goed over, uh, het erover eens worden, dan dat je dingen niet uitdiept en vervolgens gaat het uh, mis uh, daarna. Want waar Zandvoort in ieder geval recht op heeft, is de komende twee jaar tot aan de verkiezingen van 22 rust in de tent. Een bestuur wat gewoon goed kan besturen. En wat Zandvoort zowel door de coronacrisis heen helpt, als ook gewoon sterk laat komen uit de economische crisis die nu dreigt te komen. Want volgens mij hebben daar in ieder geval de Zandvoorters het meest belang bij. En daarom hebben we er ook goed over gesproken met elkaar. U kunt het niet beter verwoorden voor Zandvoort. Zou het u zich niet troep gevoelen om te zeggen... Van, nou, ik straks wat rustiger aan gaat doen... dan is de, de lokale politiek in een plaats van Zandvoort wel iets voor mij? Nou ja, het is heel simpel. Ik uh, uh, heb de afgelopen tijd mij natuurlijk erg verdiend in het uh, Zandvoortse. Uh, ik ben een Amsterdammer, dus dan kom je sowieso al als gast met enige regelmaat in, uh, in Zandvoort. Maar het werkt bij een formatie. tenminste bij mij werkt het als formateur zo. Als ik meteen verdiep, dan ga je ook van uh, datgene waar je je in verdiept houden. Dus uh, Zandvoort zal in ieder geval een bijzonder plekje hebben. Maar... Voorlopig heb ik in ieder geval mijn handen vol aan uh, onder andere mijn politieke werk in Den Haag en de andere dingen die ik doe. Oké, okay. nou daar wensen we u heel veel succes bij en we hopen u natuurlijk wel bij de installatie uh, te kunnen zien. Omdat u het, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, het levenswerk aan het schouwen. Levenswerk. Ja, ik zal daar zijn uh, met één uitzondering. En die ene uitzondering is, het is van dinsdag en dinsdag is de Eerste Kamerdag... Als ik nodig ben in de Eerste Kamer, bijvoorbeeld vanwege stemmingen of spoeddebatten, dan moet ik in de Eerste Kamer zijn. Zo niet zult u me zeker het werkt antwoord zien, want ik vind dat ik er ook bij hoort te zijn als het formeel wordt afgerond. Natuurlijk, wij begrijpen dat het werk als senator ook belangrijk is. We wensen u heel veel succes, een hele fijne zaterdag nog en tot heel binnenkort. Tot ziens, dank u wel. En dat was het uh, gesprek uh, bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort... op deze zaterdagmiddag. Ja, het is even verwarmd, maar uh, van 11 tot 1 uh, uh, kan je luisteren naar uh, GMZ... hier bij de lokale radio ZFM. Er is dus witte rook en er is een nieuwe coalitie hier in Zandvoort. En daar zijn we heel, heel erg blij mee. Na het interview met de formateur Erik van den Burg hoorde je deze van Toto en Pamela. Nou, we gaan alweer op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn al daarna ik er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag, deze zonnige zaterdagmiddag. Iedereen een hele goede middag. Zet dus van de bril op en geniet van zomerse muziek op de radio.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 dat jaren heeft geduurd, onbetrouwbaar... en zeggen dat het OM koste wat kost wil vasthouden... aan het scenario dat de MH17 met een Russische boekraket is neergeschoten. Het OM zou ook te veel leunen op informatie en getuigen uit Oekraïne... dat er belang bij zou hebben om Rusland als schuldige aan te wijzen. Bij de rellen afgelopen weekend in Stuttgart in Duitsland... is volgens een politiechef voor miljoenen euro schade aangericht. Veertig winkels zijn beschadigd en geplunderd...